Vijf uur onderduif Wit met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad is er opnieuw niet in geslaagd een standpunt in te nemen over het geweld in Syrië. De westerse leden willen een veroordeling van het regime van president Assad, maar onder andere Rusland en China willen dat ook de Syrische oppositie een deel van de schuld krijgt voor het geweld. En dat gaat de westerse leden te ver. Afgesproken is om het overleg later vandaag voor te zetten. Het Syrische leger heeft zijn offensief in de stad Hama ook gisteravond nog voortgezet. Vooral de omgeving van moskeeën werd onder vuur genomen om nachtelijke protesten daar te voorkomen. De oppositie had laten weten tijdens de ramadan elke avond te protesteren. Vanwege het aanhoudende geweld heeft minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken de Syrische ambassadeur op het matje geroepen. In Halsteren in Noord-Brabant heeft kort na middernacht een grote brand gewoed in een winkelcentrum. De brandweer had enkele uren nodig om de brand onder controle te krijgen. In het winkelcentrum zijn een supermarkt, een kapper en een cafetaria gevestigd. Hoe groot de schade is, is niet bekend. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Vanwege de grote hoeveelheid rook... moeten inwoners van Halsteren wel nog voorlopig hun ramen en deuren gesloten houden. In Saoedi-Arabië is het contract getekend... voor de bouw van de hoogste wolkenkrabber ter wereld. De Kingdom Tower moet net iets meer dan een kilometer hoog worden en kost 850 miljoen euro. Hij komt te staan in de havenstad Jeddah... en is een kleine 200 meter hoger dan de huidige recordhouder... de Boers khalifa toren in het buurland Dubai. De bouw gaat 5,5 jaar duren. In de nieuwe toren komen kantoren, een hotel en luxe appartementen. Dan het weer wisselend bewolkt. In het westen kans op wat regen en minimaal rond 17 graden. Overdag eerst wat zon, maar in de middag buien... plaatselijk met onweer, hagel en veel neerslag...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 Zwart Licht, Contradicties in de Nacht, met Robert Smit en Ingeloe Stol. Elektrische auto's of toch de benzinemotor? Kan negatieve publiciteit goed uitpakken? Goedemorgen, u luistert naar Zwart Licht. Tot zes uur werpen wij in dit programma een blik op verschillende tegenstellingen. Ja, ook, ook hebben wij op deze vroege ochtend twee artiesten in de studio gehaald. Singer-songwriter Jelle van der Meulen en een rapper Double X. In het komende uur gaan zij hun totaal verschillende stijlen mixen tot één nummer. Maar we hebben vanochtend ook een gast in de studio en in de... Dat dus in dit tweede uur van zwart licht. Al jaren was hij geïnteresseerd in milieu en infrastructuur. En zeker toen hij de politiek commissaris van milieu en infrastructuur werd van de JOVD. De jongere vereniging van de VVD. Maarten Oude Kempers, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe gaat het een beetje op de vroege ochtend? Bent u een beetje een ochtendmens? <laughs> eigenlijk helemaal niet. Ik ben uh, eigenlijk een middag- en een avondmens. Maar ik ben toch uh, gewoon op tijd mijn bed uit uh, kunnen komen. En hoe voelt dat nou? Nou, super. Ja, toch super. Oh, kijk, dat horen we graag toch? van onze studiogasten. Je bent politiek commissaris op het gebied van milieu en infrastructuur. Hoe kom je bij deze taak? Dat klopt. Um, ik zal eerst even een stukje over mezelf vertellen. Ik uh, ben in Tilburg terechtgekomen vanwege mijn werk... Ik kende daar vrij weinig mensen, vandaar dat ik dacht van eh, ik word lid van een politieke partij. Ik ga er actief aan deelnemen. Toen kwam ik al heel snel uh, bij de JOVD uit. Vervolgens uh, vond ik het leuker dan verwacht. Toen uh, zag ik op de website van de JOVD een vacature dat ik uh, mee kon werken in de commissie Milieu en Infrastructuur. Dat sloot ook volledig aan bij mijn uh, opleiding... Uh, die in het technische vakgebied zit. Vervolgens was het toenmalige commissaris. Die stopte ermee en toen kwam de uh, functie dus commissaris vrij. Daar heb ik op gesolliciteerd. En heel snel ben ik uh, aangenomen. Ja, en, en wat doe je allemaal precies uh, bij die functie? Wat, wat, wat is jouw takenpakket? Eens per week of eens per twee weken... dan stuur ik uh, nieuwsbrieven. Ik hou in de gaten... Uh, wat uh, de hot items zijn op dat gebied, uh, dan maak ik melding uh, naar het hoofdbestuur, het hoofdbestuur van de Jovd die publiceert dat uiteindelijk. Ik uh, organiseer uitjes. We gaan bijvoorbeeld uh, 6 september gaan we naar een studiecentrum voor kernenergie, de Mol. Dat is in België. Ah. Dat soort dingen. En wat zijn nu bijvoorbeeld echt de hot items waar je nu mee bezig bent, waar je het over had? Ja. Uh, het hotste item op dit moment is toch even kernenergie. Uh, we, zijn, uh, we hebben de ramp van Fukushima hebben gehad. Heel veel doden bijgevallen. Je kunt je wel voorstellen wat dat uh, bij de overheid teweeg brengt. Dan gaan we het uh. straks nog over hebben, ook over kernenergie. En, ja. Maar waarom de JLVD? Is de VVD jouw ideale partij? Uh, de VVD is de partij die het meest bij mij past... Uh, Gezien liberalisme, van jongs af aan heb ik altijd al gedacht van... waarom moeten we nou uh, belasting betalen? Waarom mogen we niet zelf weten waar we ons geld aan uitgeven? Ja, en, en vanuit de JOVD hebben jullie uh, ook uh, veel contact met de, met, met, ja, met de VVD, met de, met, de, met de moederpartij zelf? We hebben links en rechts natuurlijk uh, contacten. Ja. We uh, bekijken hun standpunten natuurlijk. Dat soort dingen uh, hebben we natuurlijk wel... Er zijn enkele leden, de meest uit het hoofdbestuur... die zijn ook gewoon lid bij het, uh, de VVD. Mm. We hebben daar een uh, goede functie. Mm. Dat, uh, dat soort dingen, daar komen wij mee naar. Ligt denk. jouw ambitie daar ook? Dat jij straks over een, over een jaar of tien bijvoorbeeld... Uh, in de Tweede Kamer zit uh, voor de VVD? Wellicht. Ik ben uh, op zich binnen de JOVD ben ik ook nog redelijk nieuw. Ik uh, moet nog goed kijken waar mijn kansen liggen... En hoe ik dit gewoon op een correcte manier kan vervolgen. Oké, okay, nou, uh, wij uh, spreken je later dit uur uh, nog een paar keer. En dan gaan we het hebben over een aantal uh, hot items. Uh, tenminste, die zien wij als een aantal hot items. Waaronder kernenergie, wat net is genoemd. Uh, maar in ieder geval uh, komen we nog genoeg met je te spreken. Ja, helaas uh, overleed zij vorige week. Ik vond haar toch wel een goede zangeres. Amy Winehouse, we horen van haar het nummer You Know I'm No Good. Straks meer op Zwart Licht op Radio 1. meet you downstairs Hele mensen hebben om haar dood getreurd. Maar ja, het is, blijft toch altijd wel een gek dingetje hoor. Als een artiest, een goede artiest, overlijdt, dan stormt hij ineens alle hitlijsten binnen. En dat is ook zo bij Amy Winehouse. Nou, Amy Winehouse was het dus. Maar we gaan het nu hebben over de elektrische auto. Want langzaamaan begint de elektrische auto zich sterker te ontwikkelen in Nederland. Ze worden steeds mooier en inmiddels rijden er zo'n duizend mensen in een elektrische auto. Maar een massale toeloop is het niet. Zullen we die oude vertrouwde benzine- en dieselauto's ooit wel kunnen loslaten voor deze elektrische wagen? We vragen het aan Ruud Koornstra. Uh, als een van de allereerste in Nederland reed hij al in een elektrische auto. Twee jaar geleden verklaarde iedereen hem voor gek. Een auto in het stopcontact, dat is is iets voor dromers. Goedemorgen uh, Ronald of Ruud, sorry. Goedemorgen. Is een elektrische auto echt iets voor dromers? Nou, dan ben ik wel een dromer. Maar ik probeer altijd mijn dromen te verwezenlijken. En het is een droom om een elektrische auto te rijden. En alle sceptische mensen die over elektrische auto's praten, zijn altijd de mensen die er zelf al nooit in gereden hebben. Waar word je zo blij van als je in een elektrische auto rijdt? Nou, het is een beetje de stap van... Um, ik had laatst een F-16-piloot en die zei... Ja, maar ik mis dat geluid zo. Ik heb zelf een sportwagen en dat ding is echt... Uh, elke Porsche is harder hard, want is, hij wordt kleiner in mijn binnenspiegel. Zo'n Porsche. Je zit in, in 3,9 seconden op de 100... Het kleine Lotusje, dat, dat rijdt meer dan 300 kilometer puur als er 65 verslink erin zouden zitten. Dus het is ontsnel, ontzettend snel. Um, uh, het is geruisloos. En dat is zo leuk. Het is de stap van een f 6 naar een UVO. Zo moet je het ongeveer een beetje zien. En, uh, en ja, uh, uh, voor 4 euro heb ik een volle tank... Maar dat betekent nog niet dat er een massale toeloop voor elektrische auto's bij is. Want wat, nee, wat weerhoudt nee, ja, mensen nou? Ik hoorde jullie intro en dacht ik: ja, is het zo dat mensen het weer Nee, de vraag is groter dan het aanbod. Dat is eigenlijk het probleem. De industrie, de grote auto-industrie, zei twee jaar geleden. Uh, het kan niet, het zal niet, het gaat niet gebeuren. Op de autorij in april twee jaar geleden was het echt zo van: Nou, dat moeten we nog maar zien. En de grote oliemaatschappijen zijn dat ook, en iedereen riep het. En in schuurtjes, vooral in Nederland, in schuurtjes, begonnen mensen die auto's om te bouwen. Dus ik had een omgebouwde auto in, uit een schuurtje in een logger. Zo moet je je dat voorstellen. En dat ding bleek gewoon op het circuit sneller te zijn dan een evenknie met benzine. Nou, en toen kwam er een soort grap dat. Dat er dus er is, ah, een hele grote behoefte aan het verduurzamen van de wereld. Maar als je je realiseert dat Nederland. dat mag eigenlijk volgens de Europese norm helemaal niet meer gebouwd worden. omdat er zoveel fijnstof is. Wij wonen in Nederland op de. ...tot drie viste plek van de wereld. Mexico City en een stukje van China... ...is net zo vies. Zo moet je het ongeveer voorstellen. Dus daar, daar leven wij in. En daar helpt die elektrische auto heel erg mee. Het tweede is, je kunt zelf je energie opwekken. Mensen zeggen, ja, als je het uit stopcontact haalt... ...ja, dan, dan moet dat ook nog met kolen worden opgewekt. Dat is waar. Als je dat dus niet met groene stroom doet... is dat. Het. ...maar dan is het nog steeds... ...ik geloof ik zo'n 60% voordeliger... ...met betrekking tot het energieverbruik... ...omdat zo'n motor zo efficiënt is. En... Ja, je kunt zelf energie gaan onttrekken. Dus bij een elektrische auto kun je ook een, eh, ik zeggen, 10 vierkante meter zonnepanelen. Dan hoef je nooit meer te betalen voor je denken. Dus het is echt een nieuwe vorm van denken. Ja, maar nog even over die over die over uh, al die voordelen. Ik bedoel, een elektrische auto kost toch gauw 60.000 euro. Als je zonnepanelen moet kopen om energie op te wekken, heb je zo'n 10.000 euro. Ik denk niet dat iedereen 70.000 euro op, op zijn rekening heeft staan nee, nou je hebt ook elektrische auto. Je hebt natuurlijk een Porsche kost ook 150 of 200.000 euro. Dus als je het een vergelijkt met auto's, je hebt ook een elektrische auto voor 25.000 euro. Dat kan ook. Een elektrische auto is wat wat je zegt wel is in principe in de aanschaf vandaag nog iets duurder. Er zitten wat fiscale Voordelen aan, waardoor als je hem zakelijk zou rijden het al, al goedkoper is, maar dat ben ik met je eens. Maar je total cost of ownership, weet je wel, het, het gebruik, je kosten per kilometer, is zoveel lager, dat als, je dat als je dat gaat doen, en wat je nu merkt is dat bijvoorbeeld BMW, maar ik dacht ook Mercedes, die komen binnenkort met elektrische auto's en die zeggen niet eens meer dat je hem hoeft te kopen. Die doen het alsof het een, een, een iPhone is. Maar dat, maar dat zijn over het algemeen de positieve punten, um, er, zijn, er zijn volgens mij ook aardig wat negatieve punten te bedenken. Moet er niet Mag ik er één iets... zeggen? Nou ja, doe, doe, roep er maar. Het gevaar uh, voor als je onder de 30 km per uur rijdt dat ze zo stil zijn. Dat is een negatief punt, daar moeten we nog iets op bedenken. Dat, dat is, is gevaarlijk, niet... wilde u zeggen? Ja, dat is gevaarlijk. Ik merk dat als ik nu met mijn elektrische auto door de binnenstad rijd, dan moet ik af en toe even joehoe roepen. Omdat mensen gewoon niet doorhebben dat je er doorheen rijdt. En dat is, daar moet je wel op letten. Dus dan ja. doet u uw raampje open en dan zwaait u even naar de mensen. Ja, meestal met die lotus is het dak open. En dan, oh, kijk. Ja, ja. En ik, ik heb nu zo'n bel, ik heb zo'n belletje erin, uh, wil ik erin laten maken. Dat je zo'n ting ting, dat klinkt wat vriendelijk. Een soort fietsbel idee. Ja, of zo'n zo ijskommand of zo, dat is denk ik niet hey, de ijskoolman. Ja. Maar nu heeft u zelf een negatief punt genoemd. Ik heb zelf misschien ook nog wel een negatief punt. Uh, ja. Ik ga graag op vakantie met de auto. Um, ja, en met een elektrische auto wordt dat volgens mij vrij lastig, want 250 kilometer per keer is redelijk vervelend als je naar Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld moet. Ja, weet je, het ben ik wel, laat ik zeggen, ik ben het in eerste instantie met je eens, maar het is wel, het is wel iets genuanceerder. Uh, dit was de eerste elektrische auto. Er komen nu elektrische auto's die kunnen 400, 500 kilometer ver rijden. Ik heb in China in november al auto's gezien. Die konden 1500 kilometer ver. Want die ontwikkeling gaat ontzettend snel. En er is iets anders. Je hebt uh, sinds kort, ook in Nederland. Die zijn we nu aan het uitrollen. De eerste vier staan er geloof ik. of drie. Maar eind van het jaar moeten er zo'n 45 snellaadpunten staan in Nederland. En dat gebeurt ook in Frankrijk en in, in België. En zo'n snellaadpunt kun je je auto laden. Dus ik zag even dat je 250 kilometer met een vergrond, meer dan een kwartier of 20 minuten. En het leuke daarvan is... dat is een Japans systeem en dat heet Shadamo. En dat betekent laten we thee drinken. Dus na 250 kilometer... moet je gewoon even een kwartiertje stoppen... en dan wordt je auto opgeladen. Maar, als is... Je, maar, maar dat, is, kijk, dat is nu toevallig... wat ik een vakantievoorbeeldje noem. Maar uh, als, ik, uh, als ik een plaats A woon... en uh, mijn, mijn paal die staat... Uh, 30 kilometer verderop... Ja, dan word ik er niet veel vrolijker van... als ik mijn elektrische auto... Uh, 30 kilometer verder zou moeten rijden... om hem helemaal weer op te laden. Maar staat jouw paal 30 kilometer verder. Nou ja, je hebt een paal bij huis. Maar er zijn, toch, er zijn maar 45 palen, hoorde ik net. Nee, dit zijn die snellaadpalen. Maar ik ben ervan overtuigd, en, dat is, dat, en niet alleen ik, dat is gewoon statistisch zo, dat 85% van de mensen rijdt gemiddeld niet meer dan 30 kilometer op een dag. Dus uh, je gaat altijd met een volle accu-tank weg. Dus in de praktijk valt het wel mee. En er zijn natuurlijk altijd manieren om te denken dat het niet kan. Dat is waar. En die brunzen moeten dan ook niet zo'n auto kopen. Of iets wat er nu gaat komen, dat zijn auto's, elektrische auto's met een range extender. Met een, je een generatortje in. Van stel dat je het een keer niet haalt, dan springt er een generator aan. op benzine of diesel. En die laat dan je accu op. Maar dat is alleen voor die Af en toe een keer dat je het niet haalt. En je zou wel gek zijn om met dat ding te blijven rijden. Want het is veel duurder dan als je het gewoon met stroom oplaat. Maar wordt je accu niet op een gegeven moment gewoon hartstikke luid? Dat, dat gaat toch ook minder worden dan op een gegeven moment? Ja, nou ja, dat, dat, dat zijn allerlei dingen. Uh, soms, sommige dingen weten we nog niet... Maar dat werd over de Prius ook gezegd. Dat die accu zo snel lui zou zijn. En er rijden al meer dan 10 jaar Prius rond. En die doen het nog prima. Die techniek is eigenlijk zo verbeterd. Dat het, uh, en er zit zoveel uh, noem het maar intelligentie in. Want die accu gaat... Je denkt dat hij leeg is, maar hij is nooit leeg. Je denkt dat hij vol is, maar hij is nooit vol. Hij zit precies in het gebied waar die accu het best blijft. En dat regelt die auto helemaal zelf. Dus uh, ja, ik rij nu al 2,5 jaar in Ik bijna 70.000 kilometer met mijn autootje gereden. En hij gaat nou, laat ik zeggen, als het heel koud is, dan merk je wel dat hij iets minder ver gaat. Maar eh, normaal, gewoon zo'n dag als vandaag, eh, ja, dan, dan kan je gewoon... Eh, daar heb ik niet gemerkt dat hij minder wordt. Niet ja. naast nou, 70.000 kilometer. Nou, dan gaan wij snel eens eventjes een kopje thee drinken met de mensen met een elektrische auto. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je, voor, je bij, voor je bijdrage, hoor. Bedankt, Ruud Kornstra. En wie weet rijden wij straks allemaal in zo'n elektrische auto als jij. Ik zou het zeker proberen. Dank je wel. U luistert naar Zwart Licht op Radio 1. Het is tien voor half zes en we hebben onze twee artiesten weer in de studio zitten. Dat zijn rapper Double X en singer Jelle van der Meulen. Hallo, yes. goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Hoe trekken jullie ochtend. de ochtend vandaag? Ja, gewoon... Uh, ja, ik, heb, ik heb niet geslapen, dus uh, ik ben gewoon nog steeds... Je actief. hebt Je gewoon in één keer doorgehaald, Ja, ja. ja. <laughs> ik ben gewoon heel erg actief vandaag. Dus, uh. nou, we zijn nu een beetje bezig met een check-up. Jullie gaan straks over Nou, toch een klein half uurtje een nieuw nummer voor ons spelen, wat jullie samen hebben bedacht. Jullie hebben elkaar echt twee uur geleden ontmoet, of een uur? Ja. Een uur geleden inderdaad. Klikt het een beetje? Is er een beetje een Ja, dat band? gaat ja, wel goed komen. Dat, dat, ja, dat, ja, dat zit wel goed. Wat hebben heb jullie net gedaan om elkaar te leren kennen? Uh, uh, we hebben ja. gewoon een beetje besproken waar we vandaan komen... Hoe het uh, ja, in de Belmer is en hoe het daar in de Achterhoek is. En uh... de vooroordelen over elkaars leven eigenlijk doorgenomen. En daar Nou, in de vooroordelen wel. Maar uh, uiteindelijk valt het allemaal best mee. En dat is misschien wel, tenminste voor mij, ik vind dat heel interessant. Ja, dat is ook zo. Jullie hebben nog geen lyrics geschreven, begreep <laughs> nee, ik net. Nee, nee, nee, staat er nog staan geen letter op papier dus. Hebben jullie al enig idee welke kant het een beetje op zal gaan, deze, deze track? Een um, beetje de flow. Wat wordt de flow van het nummer? Flow. Zo zeggen ze dat toch? Een beetje in redzaam. Ja, nu begin je van mij ja, Abrake ja. en Abra te praten. Nee, nee, nee. nee. Ik begrijp het nog net wel. Ja, de flow. Nee, We, we houden het gewoon op een, uh, een, een nummer... wat wel gewoon uh, op basis van het concept... gewoon aansluit op het concept van vandaag. Dus een beetje tegenstrijdig. Oh, heel goed. heel goed. Ja. En, uh, ja, dat hebben we wel samen besloten. En uh, nu gaan we. moeten we alleen nog beginnen. Dus, het uh, nummer moet nog even gemaakt worden. Ik kijk net even op de klok en, uh, we beginnen ons een klein beetje zorgen te maken. Nou, uh, ik zou zeggen, hup, hup, hup, de studio uit. <laughs> want, okay. Jullie moeten dat nummer toch eens uh, gaan schrijven. Nee, ik, ik heb er vertrouwen in, hoor. Ja, ik heb er ik vertrouwen ook. in. Ja, ik ook. Nou, we zien ik, jullie over een, een, een klein uh, half uurtje terug. Is goed. Jelle van der Meude en Double uh, X, ga gauw uh, je nummer schrijven. Hey, jullie Ja, Ingeloe, we zitten niet alleen in de studio. Nee, we, het is echt een drukke boel vandaag, ja, hoor. Ja, want bij ons in de studio zit nog altijd uh, Maarten Oude Kempers, een bestuurslid van de JOVD. Hij is gespecialiseerd op het gebied van milieu en infrastructuur. Goedemorgen. Een belangrijk punt in jullie partijprogramma is dat de VVD voorstander is van kernenergie. Na de meltdown in de kerncentrale van Fukushima... leidde in maart de dis discussie over wel of geen tweede kerncentrale in Borselen weer flink op. Radioactiviteit verhoogt de kans op leukemie, erfelijke aandoeningen en afwijkingen bij baby's. Maarten, waarom zou je een tweede kerncentrale bouwen... als de kans op deze gevolgen hierdoor alleen maar groter wordt? Nou, de gevolgen zijn uh, groter als er uh, een ramp zou plaatsvinden... Maar uh, die centrale in Borselen, zoals die gebouwd is, uh, daar praten we toch over een hele andere kwaliteit uh, centrale als uh, die die in Japan in Fukushima was. Fukushima uh, had daar ook bij dat die op een breuklijn stond. Daardoor is die tsunami ontstaan, daardoor is die kernramp ook uh, mede door ontstaan. In Nederland hebben wij gewoon een hele hoop minder uh, van dat soort risicofactoren. Ja, maar ik kan, ik kan kijk, wij liggen dan misschien niet op een breuklijn... maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat er een ongeluk ontstaat in die, of in die kerncentrale. Nou, en dan heb je de pop aan het dansen, denk ik. Dus ja, wat dat betreft is kern een, een kerncentrale is dan toch niet zo heel erg fijn in je, in je landje? Nou, op zich valt dat uh, wel mee. Natuurlijk, een ongeluk zit in een klein hoekje... Aan de andere kant in Borselen zijn hele scherpe procedures... hele uh, scherpe maatregelen die ook van technische aard zijn... die gewoon de kans zo klein maken voor een uh, eventuele kernramp daar. Um, wat we verder ook zien is uh, die tweede kerncentrale als die er eventueel gaat komen dat die op een veilige afstand uh, van de eerste uh, zou komen te staan. Dat wil dus zeggen van dat de ramp van de eerste centrale... dat die niet de tweede direct beïnvloedt. Ja, maar dan zou het alsnog kunnen gebeuren dat je... Kijk, hoe je het ook wendt of keert... Uh, burgers kunnen keihard getroffen worden als er een tweede kerncentrale komt... die misschien uh, ver uh, van die andere kerncentrale staat. Maar als daar een ongeluk gebeurt... Nou, dan worden de burgers nog altijd keihard getroffen. Ja, dat is wel zo. Uh, die worden inderdaad ook uh, keihard getroffen. Aan de andere kant uh, doet EPZ, dat is de uitbaat van die centrale, die doet er alles aan om alles op en top, spik en span in orde te hebben. Mm. Um, zij zijn ook met een uh, zelfonderzoek gestart direct na de Fukushima-ramp. Nou, daar zijn 15 verbeterpunten uitgekomen. Meerdeel is reeds uitgevoerd of wordt uh, op dit moment uitgevoerd. Uh, wat verder blijkt, is dat het voornamelijk uh, aspecten zijn... die van procedurele aard zijn. Uh, procedures zijn bekend bij de mensen die langer in dienst zijn... Mm -hmm. maar bij nieuwelingen vormt het wellicht problemen. Ja. Nou, dat is gewoon... Uh, ervaren mensen bij minder ervaren mensen zetten, wat er ook gebeurt. En dan uh, verkleint het de yes. kans. Maar waarom zouden, we, waarom zouden we nu geld steken in een kerncentrale... Als, als we dit ook kunnen investeren in bijvoorbeeld zonne-energie en windmolens? Ja, een uh, verwachte vraag. Uh, <laughs> ook een, uh, ik heb daar ook al een antwoord op. Zonnecellen, windenergie, daar wordt altijd uh, geroepen dat dat heel uh, milieubewust is... Duurzaam ook is. Ik heb onderzoek hierna gedaan. En ik vind dat dat nogal tegenvalt eigenlijk. Als we ten eerste zien... Ik heb hier een sheet voor me. Er staat gewoon de CO2-uitstoot per kilowattuur. Even in het kort nog, ja. Ja. De... Oh, dan zien we dat het met nucleaire energie... dat dat ongeveer 20 à 30 gram is. Mm -hmm. Nou, uh, windenergie is gewoon het uh, dubbele daarvan wat dat uh, opwekt. Als we het totale plaatje zien van Europa, wat er opgewekt wordt... dan zien we dat uh, de duurzame vormen, dus wind en zonne-energie... dat dat 3,2 bedraagt. Kernenergie kunnen we 27,7 mee uh, opwekken. Ja, dat zijn, dat zijn inderdaad wel mooie... mooie... Uh, mooie cijfers. Maar ja, ja, er zijn een aantal voor ze, er zijn een aantal tegens. En ja, ik denk dat deze discussie nog jaren gevoerd <lacht> zal worden. En ik denk niet dat we er uh, hier zomaar aan tafel uit gaan komen. Nee. Bedankt Maarten Oude Kempers, bestuurslid van de Jongerenvereniging van de VVD. We komen straks bij je terug en dan hebben we het over de verhoging van de maximumsnelheid op de snelweg. Okay. Straks hoort u alles over negatieve publiciteit die ook positief kan uitpakken. Maar we gaan eerst luisteren naar de Red Hot Chili Peppers met Snow.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 Ja, dat zijn de Red Hot Chili Peppers ineens heel abrupt weg. Uh, dit was Snow van de Red Hot Chili Peppers. En in Zwart Licht op Radio 1 hebben wij het natuurlijk over tegenstellingen. En we hebben ook een rubriek, ja, daar gaan we er eigenlijk net, net iets overheen. Op het Randje. Met Christel van der Meer. Goedemorgen, Christel. Goedemorgen, Inge Ja, ook goedemorgen, Robert. Dankjewel. <laughs> in Op het Randje vertel ik tegenstrijdigheden die in sommige gevallen net iets te ver gaan... of die opmerkelijk zijn als ze echt zouden bestaan. Zoals... Een vrouw die kan kaart lezen. Wacht, wacht. wacht nee, je, begint, je, gaat, je gaat nu al de verkeerde kant. Een vrouw die kan kaart lezen. Ja, nu kijk je mij aan. Ik kan echt kaart lezen. Ik ook, Robert. Dus ik, ik weet niet. Lezen. En het is nu twee tegen één, hè, Robert. Precies, Dus je kunt er echt niet meer zeggen. Nu. Nou, het volgende Radio 1-bordeltje gaan we wel eens eventjes een, een speurtochtje doen of zo. Dan zien we het al. Prima, ben je klaar met uh, het afmaken van ja, vrouwen hoor, ja, hoor. die niet kunnen kaart lezen ja. volgens jou? Dan ga ik weer verder. Dank je. Uh, om verder te gaan. Een vrouw die al 10 IVF-behandelingen heeft ondergaan zonder succes die werkt bij Prenatal. Hier is geen randje meer. Dit is geen randje meer te noemen. Ah, oh, dat is wel een beetje zielig ook. Ja, toch? <laughs> nou, als er een luisteraar is die dat heeft... <laughs> het spijt om. Bel vooral in uh, 0800 112. Een blondje in een smart. Een sommelier die geen wijn drinkt. Een blinde geleidehond met staar. Iemand met anorexia die werkt bij fastfoodgigant McDonald's. Nou, wat betreft uh, iemand die an anorexia heeft... die werkt bij fastfoodgigant McDonald's... Het zou niet zo heel erg gek zijn, hè? want ja, je ja ik die ik weet waar je juist, heen wil. ja ja, die ja. moet het ook weer kwijt ergens zijn, zijn ja, eerder genomen eten. En ja, die, die steekt zijn vingers in zijn keel. En dat gaat je keeltjes wel lekker gesmeerd met uh, vet eten. Dus wat dat betreft... Oké, okay, valt eigenlijk vrij weinig tegen in te brengen. Nou. Toch is het wel een beetje raar. Ja, dat sowieso. Ik denk dat we wel genoeg over het randje zijn gegaan, hoor. <laughs> ja, dat klopt. Ik denk dat dit ook het laatste keer uh, maar op het randje was. Uh, maar, maar in ieder geval, dank je wel, Christel van der Meer. Graag gedaan, Robert en Ingeloe. Ja. Een bekend automerk met opeens veel kritiek. Uh, ja, dat kan toch niet goed zijn, Ingeloe? Nou, het tegendeel blijkt echter soms waar... want uit het onderzoek van doctorandus in communicatie Guido de Wilde... blijkt dat negatieve publiciteit vaak ook positief kan uitpakken. Hij is bij ons aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus negatieve reclame is soms beter voor een bedrijf dan positief. Hoe, hoe kan dat? Nou... Negatieve eh, reclame kan natuurlijk heel veel schade toebrengen, maar het kan ook zeker wat positieve effecten hebben. Um, ten eerste valt het veel meer op: je He, drukt heel veel neutrale en positieve berichtgeving. Um, um, in het algemeen. Maar En negatieve, daarin valt dan veel meer op. Dus je kan. Het kan heel veel goed doen voor je, voor je merk en voor aandacht op dat moment. Uh, maar het lijkt ook dat mensen die um, er naar kijken of een negatieve berichtgeving in zich op proberen te nemen, er daar anders mee omgaan. Als je een loyale doelgroep hebt, dus een loyale klantengroep voor een merk, dan merk je dat die mensen proberen daar tegenargumenten tegen in te verzinnen. En dan worden ze eigenlijk bevestigd in een. Ja, de, de positieve mening die ze al hadden. Dus als, dus, als ik graag, een... dus als ik graag adidas draag... en ik krijg iets te horen wat negatief is... dan ga ik daar zelf tegenargumenten voor bedenken? Als jij loyaal aan adidas bent... En, en je hebt daar goed gevoel bij... dan, dan zie je dat bericht, het negatieve berichtgeving... en het eerste wat je eigenlijk doet is van... Nou, dat kan toch niet kloppen, want dat, dat doet mijn adidas dus niet. Um, en dan ga je tegenargumenten verzinnen... waarom dat bericht niet, niet kloppend zou zijn, niet waar zou zijn... en probeer je te bevestigen in je mening die je al had... Ja, nou, dat is het is dus eigenlijk wel positiever. Ja, nu hebben we het alleen over schoenen gehad, maar kan dit bij alle soorten producten en bedrijven werken? Uh, nee, want de producten moet je een beetje uh, inschalen in een aantal categorieën. Het, het, het gaat vooral bij de producten waar je een hoge betrokkenheid uh, bij hebt. Dus dat zijn uh, creditcards, uh, auto's die je koopt, juwelen, parfum, dat, dat soort zaken. Maar het gaat wat minder op voor wasmiddelen en uh, dat soort dingen. Dus een beetje de high-class uh, producten eigenlijk? Dingen waar een risico aan vast zit en kleeft. Dus waar veel mensen ook voor, bijvoorbeeld voor auto's... heel veel geld voor moeten neerleggen? Ja. Als je kijkt naar, naar Toyota nu... op dit moment die hebben die heel veel van die auto's moeten terug, uh, terugroepen. En dan zie je dat wanneer mensen een Toyota hebben... We um, zijn goed gevoel daar vaak mee hebben, neem ik naam. Um, en dan als het in het nieuws komt dat, het, dat een auto wordt teruggeroepen en dat er twijfels zijn bij de kwaliteit van, van Toyota. Dan zal een Toyota-rijder daar zelf niet zo heel veel mee doen. Die zou eerder denken van nee, maar mijn Toyota is niks mis mee, dat merk is hartstikke goed. Dus die wordt er eigenlijk veel sterker in en positiever in dat merk. Dus zij dus profiteren zeker van, van die negatieve publiciteit. Daar hebben ze alsnog gewoon hun klanten aan vast kunnen ja. houden. Zij zullen niet, ik denk niet, in ieder geval niet dat zij echt hun klanten zullen kwijtraken. Nee, het zijn wel de mensen die dus geen Toyota rijden, dus die geen lo lo loyaliteit hebben. Dat zijn de mensen die, die wel een negatieve herinnering er aan over kunnen houden en wat minder um, snel zullen overgaan tot de aanschaf van Toyota. Die zullen dan wel afhaken, maar wanneer werkt negatieve publiciteit nou bijvoorbeeld echt helemaal niet? Um, wat, wat is gebleven, hè? het heeft ook heel veel te maken met, met, met de waarheid van, van iets. Als iets um, um, negatief in de krant staat, dan wordt het heel vaak... in het begin is het nog een beetje ambigu van wie er verantwoordelijk is... Of, wat, of het waar is of niet waar is. Op dat soort momenten dat het nog niet duidelijk is dat... De, Stel, Shell inderdaad de, de, de, de boosdoener is, dan um, wordt dan, het normale publiek, die zou het dan Shell alleen maar beoordelen op basis van de reputatie van Shell. Want Shell heeft een hele goede, sterke reputatie. Dus zolang het dat soort algemene berichtgeving is of negatieve berichtgeving zonder dat daadwerkelijk is vast te stellen dat het waar is, dan beoordeel het op de reputatie en dan loopt Shell eigenlijk weinig gevaar. Maar op het moment dat het echt onomstotelijk vast te stellen is dat Shell daadwerkelijk iets fout heeft gedaan, um, dan heeft het niks meer te maken met hoe goed de reputatie van het bedrijf is en kan het, ja, hele negatieve gevolgen hebben. Maar nou is Shell bijvoorbeeld een, een, een zeer gerenommeerd bedrijf in de wereld. Hoe zit dat dan met, met net beginnende bedrijven? Die zijn helemaal nog niet bekend. Uh, hoe werkt negatieve publiciteit dan voor hen? Eigenlijk die media-aandacht die je genereert. Als je kijkt naar... naar um, denk aan Sea Shepherd bijvoorbeeld. Die uh, proberen op te vallen met, met hun acties. Ze zouden natuurlijk voor die standaard manier kunnen kiezen voor van, van, um, billboards en, en, en magazine ads voor adverteren met een ideële reclame. In plaats daarvan kiezen ze voor een redelijk agressieve, out -their methode om, om het nieuws te halen. Wat eigenlijk gezien kan worden als een soort van negatieve publiciteit. Maar juist daarin vallen ze heel erg op en onderscheiden zij zichzelf. Dus het helpt hun heel erg bij hun, hun doel. Maar zij gebruiken dus expres negatieve reclame. Wordt dat nou vaak gedaan door bedrijven? Nee, dat is een hele gevaarlijke, toch wel een gevaarlijke methode. Is. Want je moet en zeker weten dat je doelgroep loyaal aan jou is. Um, en je moet zeker weten dat, er, dat je een goede reputatie hebt. Het is heel moeilijk te bespelen. Ik heb in mijn onderzoek heb ik nog um, ook gesproken met mensen in het PR-vak. Om te kijken van hoe zij, of zij dat ook uit hun eigen ervaring nog hebben, hebben ervaren. En ze zien het wel en ze zouden ook dolgraag graag daar... Ja, iets meer in kunnen, kunnen sturen. Maar dat is eigenlijk heel moeilijk te doen. Het is meer een soort crisismanagement. Dat als het gebeurt, hoe kan je het dan zo goed mogelijk nog voor jezelf gebruiken? Ja, en als conclusie dan. Is negatieve reclame nou een oplossing voor het imago van een bedrijf op product? Of ja, is dat toch helemaal niet? Ik denk dat, het, dat je er heel erg mee uit moet kijken. Ik denk dat als dus in het begin, als bij een nieuw je zou het misschien wel wel kunnen helpen. Omdat het meer opvalt. Um, maar het product moet het ook nalaten of toestaan. Dus nee, daar kan ik geen eenduidig uh, antwoord over geven. Nou ja, in ieder geval, het uh, onderzoek is gebleken dat negatieve uh, reclame uiteindelijk dus op sommige momenten wel eens positief uit kan pakken. Ik wil je heel hartelijk ja. bedanken, Guido de Wilde, dokter Anders in de communicatie. Dank je wel en heel succes met je programma. Het is... Tien voor half tien. Nee, sorry, het is tien over half zes. We hebben nog twintig minuten te gaan bij zwart licht op Radio 1, maar we zijn nog niet klaar. Nee, zeker niet. Op de A2 tussen Everdingen en Del mag het al. Tussen Almere en Jalre ook op de A6. En op de A16 bij Moerdijk mag het ook keihard rijden tot een maximum van 130 km per uur. De VVD is hier een groot voorstander van... en zo ook onze studiogast Maarten Oudekempers... bestuurslid van de jonge beweging van de partij. Ja, Maarten, we kunnen je vertellen dat niet iedereen even blij is... met deze verhoging van de maximumsnelheid. En daarom heeft zwart licht even ingebroken op je voicemail. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is een voicemail van Maarten Oudekampers, JOVD. Op dit moment ben ik helaas niet aanwezig. Laat een bericht achter na de toon, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Toets je na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Hallo Maarten, met Hans Berghuizen, de Defensie. Over die 130 kilometer, hè? Eigenlijk vind ik dat een kinderachtige maatregel... met nauwelijks tijdwinst voor de automobilist... Maar wel met heel veel nadelen voor de luchtkwaliteit en de veiligheid op de weg voor de rest van Nederland. Wij vinden het een beetje symboolpolitiek om de kiezers te paaien met een maatregel waar een paar mensen voordeel aan hebben, maar waar verder eigenlijk alleen maar grote nadelen aan kleven. Zouden jullie jongeren niet juist het kabinet moeten vragen zich meer met een duurzame toekomst bezig te houden? Ja, Maarten Hans Berghuis van Milieudefensie is duidelijk. Moeten jullie het huidige kabinet niet aansporen tot duurzame maatregelen? Nou, wat is duurzaam? Uh, uiteindelijk hebben we hier te maken met een aantal trajecten die meer baan zijn. Dus daar praat ik over minimaal uh, drie baans per rijrichting. Als je daar s'nachts rijdt, ik kom uh, toevallig net ook uh, van die kant van Del. En je bent 130 kilometer? Ja, ik ben 130 kilometer gereden. Daar is niemand op de weg. Uh, het zou dan onzin zijn als je dan 120 zou rijden... En dan toevallig bij die ene flitspaal die je dan denkt te zien... dat je dan keihard op de rem uh, trapt om af te zakken tot die 120 kilometer. Dus mijn, mijn zin uh, levert dat een hoop uh, gevaar op. Ja, maar dan, ja, als er niemand is... Ja, dan kunnen we ook net zo goed toch met z'n allen 180 gaan rijden, Ja, dat klopt. Maar er zijn uh, meer aspecten. Het uh, Nederlands net is natuurlijk wel met een bepaalde gedachtegang ontworpen... Dat is niet uh, 180 uh, km per uur uh, te rijden. Maar 130, dat zou op uh, de genoemde trajecten zeker een mogelijkheid zijn. Maar, maar, maar kijk, wat, ja, wat scheelt die 130 km per uur nou met 120 km per uur, wat we, wat we eerder reden. Wat, wat is nou echt het, het, het bijkomende verschil, wat nou echt positief is uh, voor de automobilist? Wat, wat hebben we hier aan, die, die 10 km per uur? Nou, we hebben natuurlijk uh, wat iedereen eigenlijk noemt, dat we er iets sneller over doen. Nou, dat is een licht uh, element, uh, wat, het, uh, wat een voordeel is. Maar wat zien we nou? In Denemarken hebben ze hetzelfde gedaan, maar daar van 110 kilometer naar 130 kilometer. We zien daar een uh, marginale stijging van uh, uitlaatgassen uh, van 1%. Dat is minimaal. Uh, wat zien we verder? Uh, dat er op de genoemde trajecten wel meer ongevallen gebeuren. Maar daarbij komt dat op de andere trajecten dat er juist minder ongevallen gebeurt. En totaal brengt het op dat er veel minder ongevallen uh, gebeuren dat hele land. Maar volgens Rijkswaterstaat levert het bijvoorbeeld op de A16 tussen Moerdijk en Bredij maar een winst op van twee minuten. En toch, het is wel iets gevaarlijker harder rijden. Ik bedoel, is dit het wel waard, die twee minuten? Nou, het is maar uh, twee minuten eigenlijk. Dat is uh, niet zo heel erg veel. Maar nogmaals zeg ik dan... Van, uh, dat uh, we dan krijgen... dat we in totaal op het gehele traject... het Nederlandse Scala aan Snelwegen... minder uh, ongelukken zullen krijgen. Want het is niet het geval dat dat op alle trajecten toegepast gaat worden. Alleen, alleen op de trajecten waar uh, het kan... Ja, en, en moet, wil, de, wil de JOVD dan eigenlijk uiteindelijk richting uh, het feit dat, ja, dat alle snelwegen zo breed zijn dat, dat we overal gewoon lekker 130 kunnen gaan scheuren? <laughs> dat lijkt mij niet de juiste doelstelling om uh, dat te realiseren. De juiste doelstelling is wel van de wegen die er al liggen, dat daar gewoon uh, die snelheid gehandhaafd kan worden. In het uh, stedelijk gebied, daar is het gewoon absoluut niet... Uh, mogelijk om de snelweg te verbreden. Ja. En daar gewoon die 80 of die 100 of uh, die snelheid te handhaven. Ja. Je bent er persoonlijk wel heel erg tevreden mee? Ik ben er uh, uitermate tevreden mee. En wil je het ook op meer trajecten dus steeds uit gaan breiden? Uh, wellicht. Het is natuurlijk uh, nog steeds in een onderzoeksfase. Uh, dat wil dus zeggen van als het echt heel negatief uh, mocht uitpakken... dan kunnen we altijd nog teruggaan... Maar ik ga er gewoon vanuit dat het uh, positief zal uitpakken. En dan kunnen we dat wellicht op meerdere trajecten uh, gaan doorvoeren. Nou, bedankt Maarten Oude Kempers, bestuurslid van de JOVD's, onze studiegast van vandaag. Straks uh, komen we nog eenmaal bij je terug over het openbaar vervoer. Maar ja, we zaten natuurlijk ook al eigenlijk twee uur lang in spanning. Want uh, onze singer-songwriter Jelle van der Meulen en rapper Double X hebben namelijk een nummer geschreven in, nou, 20 minuten. Wat is het, Robert? Ja, ja wat, wat is het? Ze staan hier echt bezweet in de studio. Jongens, het volgens mij was het een zware klus. Ze gaan inmiddels eh, even hun papiertjes installeren en eh, de gitaar erbij pakken. Het, ik rennen, vliegen, doen. Het is topsport joh, muziek maken. Zou jij in 20 minuten een nummer kunnen schrijven? 20 minuten. En dan ook nog weer tegenstellingen, hè? Nou ja. Ik kan niet zingen. Ik kan geen muziek spelen. Ik, ik kan wel heel erg van muziek genieten. Dat, dat zou ik wel in 20 minuten. Nou ja, dat is dat ook wat wij gaan doen. Ik denk dat we compleet verrast worden. Uh, je hoort Jelle van der Meulen en X op radio 1 bij Zwart Licht. Tegenstellingen in de nacht, Dus ook tegenstellingen in de muziek. Bring het dan. Loop ik niet zo graag s'nachts rond Op elke hoek een dealer En een snoer die ik vond nee. Het liefst neem ik politie En mijn eigen leger mee Want alleen op die manier Voel ik me daar dan nog oké okay. Yes Ja uh -huh. yeah. Oké okay. Hey. Geruchten van het sudver nee die raken kan nog wat. Oké. Yes. Maar geloof me het valt allemaal, allemaal wel mee. mee. Hey. Hey, Snodder, haal je in een fractie. Is zeker wat goedkoper dan een hele dure taxi. In vooroordelen ben ik nu wel zat. Want criminele mensen heb je in elke stad. We zijn ook hetzelfde. We hebben onze grenzen. We leven met elkaar en we zijn ook mensen. We zijn hier in het algemeen. Dus één voor allen en alle voor één. Oké. Okay. vanuit Zutphen. Nee, die raken kan nog wel. Yes. Maar geloof me, het valt allemaal wel mee. Maar geloof me, het valt allemaal wel mee. Het valt mee. Het valt mee. Woe! woe, woe. Jelle van der yes. Meulen en Double X. Ze nee, hebben het wel even geflikt dat hoor. Dat is een applausje waard. En wat vond u er thuis van? Bel naar 0800-1121. Want wij willen ook weten wat u ervan vond. Ik ben ja. in van geval enthousiast. Jongens, kom nog even aan de studio tafel. Ja. We moeten toch nog even napraten met onze, ja, onze muzikanten van de nacht. Ja, Want terwijl, dat waren ze hoor. Terwijl wij dus uh, met de muzikanten praten. Ja, willen we toch wel eventjes graag nog wel één of twee meningen horen hoor, van wat luisteraars? Wat vonden jullie ervan? 0800-1121. Bel maar gewoon even in. Jelle, je bent echt helemaal rood. Is de oplichting eraf? Uh, nou, het was even spannend de laatste paar minuten. We hebben uh, in de laatste paar minuten eigenlijk het meeste gedaan. Dus, dat, oh, dus <laughs> ik jullie... ben blij dat het uiteindelijk iets geworden is. Dus in een paar minuten hebben jullie dit zomaar in elkaar gegooid? Ja, we hebben het uh, eigenlijk heel snel gedaan. En hebben niet eens één keer de kans gekregen om het echt uh, uit te voeren. Dus, het was zo dus dit was gewoon de generale... Nog en... meer primeur dan primeur kun je ja. niet krijgen. <laughs> Hadden jullie al een ja. titel voor, uh, voor, de, voor de track? Of, uh? Het valt allemaal wel. Ja. Nee, waarschijnlijk. <laughs> nou, dat viel uiteindelijk ook allemaal wel mee. Maar ik hoorde ook dat er van jullie beide roots in zaten. Van jou, Jelle uit Zutphen. Ja. Van jou uit de Bijlmer. Ja, ja. Dus jullie hebben ook nog een persoonlijke touch erin gestopt. Ja, nou, wat, wat we straks ook al vertelden. We zijn eerst gaan praten over waar we vandaan komen, wat er de vooroordelen over waren. En we allemaal eigenlijk. Dat, dat, dat daar gaat het eigenlijk over. De, de, maar uiteindelijk, ze komen dus tot de conclusie dat het eigenlijk wel meevalt. We zijn, ja, het is eigenlijk allemaal hetzelfde, precies. en. en... Een toekomst voor jullie twee? <laughs> ja, je weet maar nooit. Muziek is heel globaal, weet je. En ik uh, ben enorm onder de indruk van zijn kunsten. Hoe snel hij ook schrijft. En tegelijkertijd gitaar speelt, weet je. Doe dat maar na. Maar na. En, uh, Jelle, wat ik, vind uh, jij ervan? Ja, ik vind het heel gaaf om uh, zo, zo te werken met iemand die iets heel anders doet. Maar dit, ik, vind, ja, ik vind het echt top wat hij doet. Dus ja, wat mij betreft... Uh, <laughs> Over een yes. tijdje dan. <laughs> ik, ja, ik ben, ik ben natuurlijk wel benieuwd. Ja, we hebben jullie nu natuurlijk eventjes alleen gezien, we hebben jullie nu even samen gezien. Maar ik ben wel benieuwd wat de toekomst jullie gaat brengen. Wat gaan jullie eigenlijk allemaal precies doen? Uh, Double X? Ik, uh, ja, ik ben uh, nu, nu bezig met een, uh, een uh, label, pas opgestart, New Nation genaamd. En ik, uh, ja, ik heb dus uh, het uh, primeur van Afrika, dat nummer, gedaan. Ja. En uh, hierna ben ik gewoon bezig met uh, mijn album. Album gewoon heel rustig, gewoon uh, in alle tijd. En. Uh, daarnaast kunnen jullie gewoon wat losse projecten gewoon van mij uh, verwachten. Zou, concerten uh, nog binnenkort of iets in die uh, uh, nou, Wat ik wel uh, of als prijs kan geven is een uh, concert voor uh, Giro 555. Okay. En uh, ja, voor de rest ben ik gewoon bezig met mijn album, druk in de studio. En ja. uh, wat daarna komt, dat zullen we wel ja, zien. Ja, ja, ja. Ja. En Jelle? Ja, ik ga vanaf uh, half september eigenlijk de schoolbank in voor vier jaar. Naar nou, het conservatorium. Dus ik, uh, ik ga werken aan mijn, uh, aan mijn kunsten. En dan, uh, ja, of in die vier jaar ga ik nog dingen doen. En, uh, en anders kom, na die vier jaar kom ik keihard aanstormen met, uh, met mijn liedjes. Dus uh, over een tijdje kun jij in twee minuten een heel veel schrijven. <laughs> wie Gaat weet, wie sneller. weet. We, uh, nodig me over een tijdje nog eens uit, dan uh, gaan we het meemaken. Maar jij ziet in de toekomst, hoe zie jij je toekomst voor, voor jezelf? Nou, ik, ik, ik, uh, ik ga muziektheater studeren op het conservatorium. Dus ik zie mijzelf... Uh, muziektheater maken. Dus theater met, met, met mijn liedjes, met mijn teksten. Nou, We hopen nog heel veel van jullie te horen. Singer-songwriter Jelle van de Meulen, bedankt dat je er was. Ook rapper Double X. Super leuk dat jullie er waren. En echt respect dat jullie zomaar in 20 minuten even een, een nummer uit de mouw schudden, mag ik wel zeggen. Het is wel gebleken dat tegenstellingen gewoon één kunnen worden. Ja, dat hebben jullie maar weer even bewezen in Zwart Licht op Radio 1. Yes, dank jullie wel, heren. Graag gedaan. Yo. De tram, bus of toch liever de metro. Openbaar vervoer is in Nederland voor velen onmisbaar een vervoersmiddel geworden. Toch zijn de standpunten over het OV verdeeld. Bij ons in de studio onze gast Maarten Oudekempers... bestuurslid van de Jongerenvereniging van de VVD. Ja, de VVD streeft naar privatisering van het openbaar vervoer. GroenLinks houdt er andere standpunten op na. Deze volgende dame heeft een voorstel voor je, Maarten. Ja, luister maar gewoon even naar je voicemail. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is een voicemail van Maarten Oudekempers, JOVD. Op dit moment ben ik helaas niet aanwezig. Laat een bericht achter na de toon, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Hoi Maarten, ik spreek met Melissa van Dwars GroenLinks Jongeren. Ik lees op de website van de JOVD dat het openbaar voor een aantrekkelijk en betrouwbaar alternatief moet zijn voor de auto... En ik ben het echt volledig met je eens. Dwars verkiest daarom investeringen in het openbaar vervoer boven meer asfalt. Dit kabinet maakt volgens mij de verkeerde keuzes op het gebied van mobiliteit. De forse bezuinigingen op het stads- en streekvervoer zullen leiden tot het verdwijnen van heel veel lijnen. En de hoognodige investeringen op het spoor blijven uit. Het OV wordt er nu niet aantrekkelijker op. En al helemaal geen beter alternatief. Ook op deze manier blijven we in de file staan. Met alle gevolgen van dien voor de economie en het milieu. En dat wil jij toch ook niet? Dwars kiest voor een hoogwaardig en betaalbaar OV binnen en buiten de stad. Spoorverdubbeling in de Randstad vermindert de kans op storingen... en goed streekvervoer zorgt voor een groter bereik. Daarnaast is het belangrijk dat het openbaar vervoer zoveel mogelijk gebruik gaat maken van groene stroom... om op deze manier het milieu nog meer te ontlasten. We zien toch allebei dat dit kabinet de verkeerde keuze maakt. Steun jij ons om Nederland duurzaam in beweging te houden? Groetjes, Melissa. Ja, na nou deze mooie voicemail van Melissa Maarten... Uh, ja, steun jij GroenLinks in dit standpunt? Ja en nee. Politiek correct, hè? Mm -hmm. We willen graag de toelichting horen. Hè? Ja, dat snap ik volledig. We moeten natuurlijk duurzaam ondernemen. Ik ben ook van milieu en infrastructuur. Dus dat ben ik volledig eens. Maar het openbaar vervoer kan naar mijn inzien... Ik kan het gewoon volledig geprivatiseerd worden. Je kunt daarmee bedrijven eerlijke kansen om zich in te schrijven voor werknemers die bij die ondernemingen werken... is het uiteindelijk ook wat prettiger. Want je kunt als werknemer uiteindelijk gaan hoppen van een baan... mocht het bij de een niet bevallen, bij de ander wel. Um, ook krijg je dat vanwege de private oplossing... minder taken bij de overheid vallen. Hierdoor krijg je dus dat de Nederlander... dat die gewoon uiteindelijk... Betaald voor hetgeen waar hij of zij gebruik van maakt en niet van dat openbaar vervoer, omdat het moet van de overheid. Nou ja, laten, laten we het bijvoorbeeld even hebben over het stads- en streekvervoer. Daar zijn aardig wat, uh, wat, wat klachten over, namelijk er zijn forse bezuinigingen op dit gebied. Um, daardoor verdwijnen op korte termijn echt aardig wat lijnen. En uh, nou weet ik bijvoorbeeld in Amsterdam dat dat uh, aardig wat gedonder oplevert. Sluit dit nu aan op de verkeersbehoefte of de, de vervoersbehoefte? Dat, dat lijkt me toch niet? Um, wat uh, zei je daar? Je... Nou, of, of dit nou aansluit op de vervoersbehoefte? Namelijk het standpunt van uh, de VVD. Het streven hmm. van de VVD is dat jullie, uh, uh, jullie graag uh, aan de vervoersbehoefte willen voldoen. Dus wat uh, de burger uh, wil, uh, ja, eigenlijk wil, uh, wil met het OV... En als ik dan die bezuinigingen zie, dan denk ik van... nou, dat is toch wel aardig tegenstrijdig? Ja, er zijn inderdaad bezuinigingen. Aan de andere kant zeg ik dat het privaat gaat. Uh, dat wilde zeggen, bedrijven kunnen zich inschrijven. Uh, de overheid heeft dit eigenlijk nu redelijk nieuw ingevoerd. Uh, uiteindelijk krijg je dus dat er meer ervaring is. Uh, de overheid zal erop inspelen... Uiteindelijk wordt dat vervoer gewoon beter, beter, beter en nog beter. Nou, jullie zijn als VVD dus duidelijk voor de privatisering van, ja. van de OV-diensten. Omdat de markt dan scherpst zou blijven. Ja. Maar maakt het juist het niet verwarrend als verschillende instellingen allemaal het OV gaan regelen? Zal dat wel aansluiten op elkaar? Ja, zal dit aansluiten, zal dit niet aansluiten. Ik ga ervan uit dat dit uh, gewoon aan zal sluiten... We hebben natuurlijk uh, van alles wat geprivatiseerd is. Wat door bedrijven geproduceerd wordt, enzovoort, enzovoort. Dit sluit ook allemaal op elkaar aan. Juist omdat dit uh, nieuw is, levert dit uh, de problemen op. En gaandeweg de tijd zal dit gewoon uh, verholpen worden. Maar is het dan niet veel verstandiger om dit juist door één groot bedrijf te laten sturen... in plaats van allerlei kleine bedrijfjes die dat dan weer met elkaar moeten bespreken? Als één groot bedrijf het runt, dan heb je het wel overzichtelijk bij elkaar... Ja, dan heb je een uh, staatsbedrijf, daar ben ik namens mijn partij ben ik daar, uh, gewoon op tegen. Uh, de markt wordt hierdoor gewoon niet scherp gehouden. Kwaliteit kan achteruit gaan. Het, uh, de monitoring daarvan, dat is gewoon zwak of dat kan zwak zijn. Dat is een beetje uh, ja, waar wij verstaan. Ja, die, die, die, ja het, het blijft me toch niet lekker zitten hoor, als je dat privatiseert. Ik kan begrijpen dat, dat de markt er scherper van wordt. Ja. Maar de markt wordt er, wordt er volgens mij ook toch gewoon veel rommeliger van. Dat, dat, dat, dat, dat, blijft, dat is toch gewoon een feit. Het is toch gewoon veel gemakkelijker als dat gewoon vanuit één uh, centraal punt geleid kan worden. In plaats van dat je veertien kleine centrale punten uh, hebt die op elkaar moeten aansluiten. Dat, dat werkt toch niet? Nee, 14 of 20 uh, verschillende organisaties die erachter zitten... dat gaat uiteindelijk uh, niet lekker werken. Daar ben ik ook uh, mee eens. Maar als je een paar uh, bedrijven hebt, een paar instanties die erachter zitten... dat kan natuurlijk goed werken. Je kunt uh, van die bedrijven, kun je van expertise kun je gaan shoppen als bedrijf zijnde. Wat de een niet kan, kan de ander weer opvangen. Dat soort dingen... Ik denk dat uiteindelijk dat dit uh, gewoon veel beter kan worden en zal worden. Maar zal privatisering uiteindelijk niet juist leiden tot hogere kosten? En Daar zitten we toch eigenlijk niet op te wachten in tijden van bezuiniging? Of het zal leiden tot hogere kosten? Ja en nee. Het openbaar vervoer zal duurder worden. Aan de andere kant zien we dat er voor de overheid... dat de kostenpost omlaag zal gaan... Dit uh, zal dus ook uh, relatie hebben tot uh, belasting wat betaald zou moeten worden. Die zal hierdoor uh, omlaag gaan. Ja, het, het, het, in, in tijden van bezuinigingen, als je, als je eventueel, kijk, het, het blijft namelijk natuurlijk wel een risicovol iets. Als je een, uh, het, het, de markt privatiseert, dan zijn de risico's weer wat groter in plaats van dat als je het op één uh, groot stevig centraal punt hebt die risico's in tijden van bezuinigingen en, en toch altijd ja, wat, wat, uh, ja, een, akelige, uh, ja, een akelige crisis... nou, crisis wil ik het niet meer noemen, maar uh, de, de, qua financiën... wil het allemaal nog niet even, even lekker lopen in Nederland. Uh, dan is dat toch niet heel verstandig om dat nu te roepen. Nou, wat, een, uh, wat we ook zien bij een marktwerking... daar is het bedrijf uh, gebaat bij inkomsten. Hierdoor zullen we dus krijgen dat er minder gerommeld wordt... Wat je bij overheidsinstanties ziet, is dat er veel. Ik wil niet eigenlijk onnodig werk gedaan wordt. Of werk wat door meerdere mensen gedaan wordt. Denk bijvoorbeeld als uh, ja, noem eens een overheidsinstelling. Als je werkloos wordt uh, je wil een nieuwe baan, dan kom je ook bij. Enorm veel kom je wel bij dezelfde instantie terecht. Maar kom je met enorm veel mensen in aanraking. En dat kan veel efficiënter. De markt moet gewoon een stuk scherper. En nu denkt dat ja. het met die privatisering dus helpt. Ja. Nou, voor de, ide de ideale situatie voor de VVD is dus de privatisering van het OV. Beleid. Bedankt voor je mening. Het afgelopen jaar, Maarten Oude Kempers, bestuurslid van de JOVD, de Jongerenvereniging van de VVD. Bedankt dat je bij ons in de studio wilde komen. Graag gedaan. En dit is dan ook alweer het, het einde van dit eenmalige radiolapprogramma Zwart Licht op Radio 1. Het is voorbijgevlogen. Het vloog voorbij met artiesten die zomaar uit het niets in tien minuten... wat was het? Een tien, nummer schreven. Nou ja, het, in, in tien minuutjes, ja. En, en ze hadden echt een enkele minuten nodig om even die teksten in elkaar te zetten. Nou echt, ik, uh, ik, heb een, uh, ik heb een mooie nacht beleefd. Ik kan de komende tijd alleen geen uh, tegenstelling meer horen. Dit was Zwart Licht op Radio 1. Een hele fijne dag nog. Zwart Licht. Contradicties in de nacht.